7 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Rond deze tijd hervat de Tweede Kamer het debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. De fracties zullen hun oordeel geven over de plannen... en de toelichting van premier Rutte. Die zei vanmiddag dat er over veel onderdelen... opnieuw kan worden onderhandeld met de oppositie. Hij is bereid te kijken naar onder meer de inkomensverdeling... en de belastingplannen. Veel oppositiepartijen zeiden vanmiddag... dat ze de toezeggingen te weinig concreet vonden... Het kabinet heeft de steun van oppositiepartijen nodig... voor een meerderheid in de Eerste Kamer. In België is een man opgepakt die een groep moslim-extremisten zou hebben geleid. De man werd onder meer in Spanje gezocht... omdat hij en zijn organisatie banden zouden hebben met Al-Qaeda. Volgens Belgische media zou de man met zijn organisatie... vanuit Brussel tientallen radicale moslimjongeren hebben geronseld... om mee te vechten in Syrië. Ook vanuit de Spaanse enclave Ceuta, bij Marokko... zouden mensen geronseld zijn. Een van de Nederlandse Greenpeace-activisten die vorige week betrokken waren bij de protestactie bij een Russisch boorplatform blijft nog drie dagen in voorarrest. De rechter in Moermansk heeft nog geen besluit genomen over het voorarrest van de Tweede Nederlander. Ook een Zweed en een Oekraïner blijven nog drie dagen in voorlopige hechtenis. Dan is er een nieuwe hoorzitting. Andere Greenpeace-activisten, onder meer uit Rusland, Canada, de Verenigde Staten en Frankrijk, blijven nog twee maanden in de cel. Waarom de Nederlandse minder lang wordt vastgezet is niet duidelijk.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 ANB, ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Op een enkele korte dagelijks nog na, maar die lost toch wel snel op. Op de A15 van Gorkem naar Rotterdam staat nog een wat langere file Tussen Gorkem en Sliederrecht west 7 kilometer. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. De rijstrook is dicht. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid voor met 200 pk? Wij dachten meer aan...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 Ga naar 360magazine.nl Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl Dit is Radio 1. De NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast was jarenlang de directeur van het succesvolle festival oude muziek in Utrecht en nu is hij toegevoegd aan de directie van de Nederlandse Bachvereniging met als speciale opdracht het uitvoeren van het prestigieuze project All of Bach dat alle maar dan ook alle muziek van Bach voor een groot publiek toegankelijk wil maken op internet en wel, binnen tien jaar. Hier is Jan van der Bossen. De presentator is Petra Possel. Ja, en dan hebben we het over 1100 werken van Bach. 160 uur muziek. Jan van der Bossen, welkom. Dank je wel. Ik, ik raak bijna in ademnood als ik eraan denk. Ja, het is heel veel, hè, ja. Het is gek, want als je dan kijkt naar zijn collega's, bijvoorbeeld Graupner of zo, die heeft veel meer muziek geschreven. Bach was nog niet eens zo heel erg productief oh. uh, in vergelijking met bijvoorbeeld Graupner, die iets van weet ik veel duizend kantaten of zo heeft geschreven, en Bach maar 200. Maar ja, die kwaliteit, hè? Die dat kwaliteit. Ja, want laat ik gewoon de vraag die altijd rond Bach gesteld moet worden, althans door mij. Ik denk dat mijn luisteraars zo langzamerhand ook een beetje zat van zijn, maar ik ga er gewoon al starrig mee door. Is Bach de beste? Ja. Bach is de beste. Bach is gewoon de beste, ja. Ik ben zo blij dat je dit zegt. Ik heb altijd van die mensen die gaan dan een beetje zitten polderen. Ja, Bach is wel goed, maar Mozart was ook niet slecht. Nee, dat is zo. Bach nee, is de beste. Nee, dat staat hè? gewoon. Dat is een... Kan je dat uitleggen dat Bach de beste is? Ja, die vraag heb ik natuurlijk niet alleen ik. Heel veel mensen die iets met Bach hebben, moeten die dan beantwoorden. En uh, je komt vaak op een punt van nou, het is de ideale combinatie van hart en hoofd en uh, dat soort dingen. Het is, het is heel gek. Het is heel moeilijk te verklaren. Maar het is een soort van, net als met Shakespeare... of met Dante of, of Goethe... dat staat buiten alle discussie op de een of andere manier. Het heeft zoiets universeels. Hè. Bach, hij was niet eens een grote vernieuwer of zo. Ik bedoel, Beethoven, Monteverdi, Wagner... dat waren echt mensen die hebben de hele muziekgeschiedenis eens een andere kant op ja. gestuurd. Dat heeft Bach niet gedaan. Hij was eigenlijk best wel... een beetje oudbollig en Argijs. Uh, en de generatie na hem, die, die moest eigenlijk niks van hem hebben. Die zijn met zijn eigen zoon nota bene, zijn meteen anders gaan componeren. En toch, op de een of andere manier, is hij de meest invloedrijke uh, componist en kunstenaar. Of een van de meest invloedrijke maar kunstenaars. Toch, ik, van de... ik, ik luister heel veel naar Bach. En het valt me op dat die melodieën eigenlijk... bijvoorbeeld nooit... Uh, uh, die zijn niet de heel tijdgebonden. Die kunnen eigenlijk... bij alle jarige tijden, bij alle situaties... het raakt... Ja, bijna uh, altijd wat die man heeft gecomponeerd. Het heeft iets universeels. Ja, ja. Wat ons allen aanspreekt. Ja. Ik, ik verheug me nu al op dit hele uur de hele tijd over Bach kletsen en Bach laten horen. Hartstikke Mooi. leuk dat je er bent. We hebben ook voetbal in deze uitzending van Kunststof. En Bach en voetbal, dat gaat hand in hand eigenlijk. Uh, Jeroen Elshoff, dus de verslaggever, want die is bij de KNVB-bekerwedstrijd, Heerenveen-FC Twente. Jeroen. Nou, ik zou een moord doen voor een uh, stukje Bach. Uh, zojuist, dat er werd enige moderne muziek ingestart. Omdat er gescoord werd. En dat werd gedaan door Heerenveen. staat 1-0. Alleen, uh, ja, ik, ik vind Bach toch mooier dan de muziek die hier net door de speakers denderde. Met de goal van Slagveer. Het is dus hier Heerenveen tegen Twente. Het is 1-0. Het is een herhaling van de bekerfinale van 2009. Nu al vroeg in het bekertournooi. De tweede ronde. Twee voetballende ploegen die hoog staan in de eredivisie. De nummers 3 en 4 tegen elkaar. En dat is te zien tot nu toe. Het is een hele aardige wedstrijd met één goal. Dus van slagveer voor Heerenveen. Een grote kans voor Thalits op de gelijkmaker. Maar die miste zojuist voor leeg doel notabene. Dus voorlopig de Friesen op voorsprong in eigen huis hier in Heerenveen. En straks meer nieuws van verslaggever Jeroen Elsoff... bij de wedstrijd Herenveen fc Twente. Als Bach in zijn tijd een voetbal had gehad, hoe heette dat dan? FC Leipzig, hè? FC Leipzig? Zoiets. Ja, maar het was geen sportieve man, denk ik, hè? Daar weten we heel weinig over. We weten eigenlijk heel weinig over Bach. Wat het ons ook makkelijk maakt, want we kunnen dan zoveel vertellen zonder... Uh... Zeg maar uit de bocht te gaan. Ook niet over zijn privéleven, over de inschrijving nou, van zijn liefdesgeschiedenissen? Over... Nee, dat, nee, nee? Eigenlijk, we, we hebben één portret wat ook niet van al, al te goede kwaliteit is. We hebben een paar brieven en die gaan over allerlei saaie dingen: over, de, over geld, over subsidies, dat soort dingen, over bezettingen. Uh, er we staat de weinig. mogelijkheid dat Bach een hele saaie man was? Uh, nee. Nee, dat, dat, is, dat is onmogelijk. Dat lijkt me onmogelijk. Omdat hij zulke mooie dingen componeert, kan hij geen saaie persoonlijkheid hebben. Dat lijkt me moeilijk te rijmen, ja. Dat weten we niet. We weten, we, weten, we weten zo weinig, dat is heerlijk. Want we kunnen van alles invullen. Iedereen kan zijn eigen bagje maken. Ja, en dat doet eigenlijk ook iedereen. En er zijn ook hoeks en kabeljauwse twisten over. En er zijn opvattingen. En mensen slaan elkaar om de oren. Maar goed, in Nederland hebben we de Nederlandse bagvereniging. Daar, daar ben jij directeur van. Een van de directeuren van. En, uh, en die heeft een heel duidelijke opvatting. En die scoort daar ook heel goed mee. Om het maar eens in populair Nederlands te zeggen. Daar gaan we het vandaag over hebben. In kunstel van 26 september. Cultuur en mediaprogramma. Van de NTR. We zijn er vier keer per week, een uur lang, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u mag alles vinden van Bach, behalve. U mag niet vinden dat hij niet de beste is. Daar wou ik even een veto over uitspreken. Nee, u mag alles vinden en u mag ook vragen stellen aan Jan van der Bossen. Hoe, hoe, ga, hoe ga je dat nou doen? Of hoe gaat dat er nou uitzien? Hoe gaat dat klinken? Enzovoort. Dat grote avontuur. Stuur dat dan via onze website, via het gastenboek radiokunstof.nl. Twitter mag ook. hashtag Radiokunstof. Uh, Jan van der Bossen, een van de directeuren van de Nederlandse Bachvereniging. Nederlandse Bachvereniging kennen wij natuurlijk. Uh, zeer sterk uh, van de uitvoering van de Matthäuspersoon. Dat is dan waar het altijd braaf mee in het journaal komt. Uh -huh. Maar jullie doen heel erg veel... en jullie gaan nu het complete oeuvre van Bach opnemen... en op internet zetten. Vanaf mei volgend jaar is dat, komt dat toegankelijk voor het publiek. Kunnen wij online kunnen wij alles genieten van, van Bach? Jos van Veldhoven, de dirigent... Van de Nederlandse Bachvereniging zegt. Bach staat voor veel mensen op nummer 1 als het gaat over klassieke muziek. Maar de meeste mensen kunnen geen tien stukken van hem noemen. Eigenlijk weet het publiek weinig over zijn werk. En dat vind ik voor ons als Nederlandse Bachvereniging iets dat we ons aan mogen trekken. Oftewel, hij zegt van: we hebben ook iets laten liggen. Zie je dat eigenlijk ook zo? Ja, dat is zeker zo. En dat is ook wel gek in het geval van Bach, omdat ik het net over had: die kwaliteit die is echt constant. Kijk, ik, heb, ik ben een groot bewonderaar van Mozart... maar ik moet er niet aan denken dat ik een project All of Mozart zou moeten gaan leiden... of, of al zijn symfonieën zou moeten gaan uitvoeren. Mm -hmm. um, en dat is bij Bach gewoon anders. Diezelfde kwaliteit die in de Matthäus Passion zit... die vind je nagenoeg in, in, in elke kantaten. Er zullen er vast wel wat zijn die er uitspringen... die echt heel bijzonder zijn. Die zijn dan ook wat populairder geworden. Ja. Maar die, diezelfde kwaliteit is bijna in al dat werk te vinden. En dat, is, dat maakt het zo bijzonder. En, en hoe ruim je dan het feit dat eigenlijk de meeste mensen... er zo weinig van weten, geen titels uh, van hun werken kunnen noemen... en tegelijkertijd dat Bach zo in... want, want Bach zit, zit in onze Nederlandse samenleving ook... Helemaal. Ja, zitten in onze poriën. Ja, ja. dus nou, daar, ligt, daarom, daar ligt die opdracht een beetje voor ons. Het, ja, opdracht, dat klinkt zo, uh, zo missionair. Hè. Nou ja, het is, het is het ook wel een beetje, maar het is ook vooral heel leuk. Uh, en overigens doet de Bach-vereniging al heel lang uh, de, de andere dingen... dan alleen maar de Matthäus-Passion. Uh, uh, Jos van Veldhoven kennen, is juist uh, heel typisch voor hem... Is dat hij altijd op zoek gaat naar, naar nieuwe dingen. Ook dingen in het uiveren van Bach, maar ook tijdgenoten of epigonen... of mensen die voor Bach uh, ja. zaten en hem en Bach geïnspireerd hebben. Um, maar ja, wij, wij dan het was eigenlijk de aanleiding was dat aan Jos werd gevraagd... gaan we ga nou eens nadenken wat we gaan doen voor onze 90ste verjaardag. Nou, die is ondertussen al twee jaar geleden, uh, of één jaar. Maar uh, Jos zei, nou 90, dat vind ik niet zo interessant... laten we eens aan, aan ons eerste eeuwfeest, aan, die honden, aan de, onze 100ste verjaardag denken. En zou het niet heerlijk zijn om in de aanloop daarna... Uh, gewoon eens het volledige werk van Bach te gaan uitvoeren? Een heel simpel idee, uh, maar waar, ja, waar verder zoveel onder in, in en achter zit... Het gehele werk van Bach. Want hij wist wel wat hij zei, want hij weet er veel van. Ja, hij weet wat hij zei, ja. ja. Ja, en dat zijn dus dan 1100 werken. Nou, ik weet niet of je echt. Dan weet wat... je al meteen dat het geen CD-box mm. wordt, toch? Nee, nou, niet. Nou, ja, dat, daar hadden we voor kunnen kiezen. Maar dat was uh, een CD-box. Maar dat, dat vonden we nou juist niet interessant. En overigens wist Jos wel wat hij zei. Maar ik geloof dat hij toen ook niet echt wist wat er op hem afkwam. Want is ondertussen begint het handen en voeten te krijgen. Ja, want hij en, uh, heeft, wij hebben hem ook gesproken. En hij zei tegen ons: Het is wel echt heel lang tot 2022. Want dan <lacht> moet het voltooid zijn. Ik begin de le van Bach te naderen. Bach werd 65 en van Veldhoven is nu 62. En ik zal er dan ook niet tot het einde mee bezig zijn. Mijn werk zal zeker continuïteit hebben. Dus het wordt voortgezet. Maar hij, hij zag nu opeens ook wel in wat de portée is van zo'n idee. Ja, kijk, maar dirigenten kunnen heel lang doorgaan. Hè. Dat is niet wat je met je 65ste stopt natuurlijk. Sommige dirigenten worden pas echt heel interessant... als ze zo de 60 bereiken. En dan, ja, dus hij krijgt gewoon ja, ook een eeuwfeest. Nou, volgens mij gaat hij nog wel een tijdje mee hoor. We gaan, we gaan even luisteren naar Bach. Met veel plezier zijn. Dat is te klavier. Dat is een van zijn bekende ja. grote stukken. Wat, wat kenmerkt dit? Uh, nou, dat het heel bekend is, maar aan de andere kant dat de meeste mensen alleen maar het eerste deeltje kennen, namelijk een C-groot en de rest niet. Ja. Uh, en verder wat het stuk kenmerkt, is dat het natuurlijk ja, typisch, nou, wat ik net zei, over Bach, dat, dat verbinden van hoofd uh, en, en hart. Het is een, uh, aan de ene kant een, een waanzinnige constructie. Hè, die 24 uh, preludes en fuga's, telkens op elke uh, grondnoot. Dus je begint bij C, dan ga je naar Cisna, D, dus zo ga je de hele toonladder af. Dat heeft hij heel, uh, zeg maar, uh, als een architectuur heeft hij dat opgezet. Twee keer heeft hij dat trouwens gedaan in zijn leven. Er is ook nog een tweede bundel, die heeft hij twintig jaar later geschreven. Uh, dus dat is heel typisch voor Bach. Zo'n structuur, zo'n zo zo bouwwerk. En aan de andere kant is het allemaal ontzettend aanstekelijke... prachtige, mooie meeslepende muziek. Ja, want even voor de duidelijkheid. De opening, de start, het startschot oh. voor dit grote project... Olof Bach van de Nederlandse Bachvereniging is op 29 september is in het bestuursgebouw van de Rabobank. En daarin wordt eigenlijk de structuur van dat wol klavier gevolgd... Ja, precies. Hoe moet ik dat, hoe moet ik dat zien? Oh, dat is dus een bouwwerk. Nou, de, de, de Rabobank is, zoals je weet, een van onze belangrijkste partners. Mm -hmm. uh, eigenlijk onze belangrijkste partner, zeg maar. En gaat ook met ons mee in dit grote avontuur. En de architecten van het hoofdkantoor in uh, Utrecht... hebben rekening gehouden met het oeuvre van Bach... en hebben uh, 24 verdiepingen uh, <lacht> gecreëerd in dat bouwwerk. Er is ook nog een 25e. Dat is dit klinkt best... goed als PR-verhaal, ja. maar het is niet waar alleen. Oh, ik ben betrapt nou, Ja, daar ga je. Dat ga ik al, ja. Maar wij gaan dus die hele toonladder op die uh, 24 verdiepingen. Waarbij we er wel telkens, dat moet ik eerlijk zeggen, eentje moeten overslaan. Omdat die uh, verdiepingen niet helemaal akoestisch geïsoleerd zijn. Uh, en om de simpels ver genoeg uit elkaar te uh, zetten. hebben we telkens een verdieping moeten overslaan. Ja, maar dus op... iets twaalf klavicinisten, geloof ik. Hè? Twaalf klavicinisten. En je begint dus bij C. en dan ga je naar Cis en zo helemaal door tot aan B. En die spelen uh, elk van de twaalf. speelt dus een prelude en een fuga. In hun eigen toonaard, zowel in uh, Mol als in Doer. Ja, nu wordt het een beetje technisch. Ja, maar, maar ik kan spelen... aan je lippen, ik probeer het zo. Jij snappen. bent nog mee, oké. Okay. Um, nou, en uh, dat gaat. Dus de, het publiek loopt in groepjes van 50 door dat gebouw. Ze beginnen beneden en ze stijgen zo helemaal naar de hoogste nood. En uh, ze eindigen op de 24e verdieping, waar ze behalve de prachtige prelude en fuga uh, in B ook nog eens uh, een, een, een, een waanzinnig uitzicht over Utrecht. En bij mooi weer over ongeveer de rest van Nederland hebben. Maar is het dan zo dat we in delen eigenlijk, dat is bijvoorbeeld een periode, klavier uitgeserveerd krijgen? Als... Precies, ja. Je klimt, je klimt, als het ware, door de toonladder heen. Van cis naar B. En dan uiteindelijk kom je in de muzikale hemel terecht. Dat is, een, dat dat, is dat, de achterliggende ja. religieuze gedachte... die naadloos aansluit bij Bach. We gaan even luisteren. We luisteren naar Masaki Suzuki op Klaver uh, Ook heel bijzonder. Dit is een uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging. Uh, althans, Masaki... die. Ja, nee, die heeft wel eens met ons gewerkt. Die heeft maar gewerkt. Een, maar ja, en uh, dit is een cd van Dit is jullie. waarschijnlijk gewoon of van ons. Dat zou kunnen, ik weet het ja, niet. Ja, we gaan even luisteren. Goed zo. Masaki Suzuki op Klaversymbol hoorde u. En uh, dit is uh, Masaki is uh, volgend jaar uh, gastmuzikus bij uh, de Nederlandse Bachvereniging. Hij komt ook langs, hij is een van de zoveel mensen die ook langs komt bij de Nederlandse Bachvereniging. En de vereniging die een enorm ambitieus project heeft omarmd, All of Bach. Een ambitieus en avontuurlijk project. Waarbij alle werken van Bach, en dat zijn er 1100, worden opgenomen. en online toegankelijk zullen worden vanaf mei volgend jaar. Jan van der Bossen die is directeur van de Nederlandse Bachvereniging. en hij heeft dit project onder zijn hoede. En we hebben ja, de grootte van het project tekent zich eigenlijk nu al uh, af. Behoorlijk megalomaan, alle werken van Bach. Wat, wat is die behoefte aan volledigheid eigenlijk van de vereniging? Nou, kijk, die, die, die behoefte aan volledigheid uh, is, is eigenlijk niet. In die zin dat dat een, uh, misschien een worst is die we voor onze eigen neus hangen. Uh, maar nee. verder is de reis veel belangrijker dan het bereiken van het doel. En dat als je gewoon stug doorgaat, dan bereik je dat doel toch wel. Uh, en Olof Bach is heel specifiek als titel gekomen. Niet, niet alles van Bach, zoals het in het Nederlands eerst heette. Maar Olof Bach, wat in het Engels toch iets breder is. Uh, dat is niet all by Bach of all Bach's works of zoiets. Maar echt gewoon all of Bach betekent alles wat met Bach te maken heeft ook. En het project is niet alleen dat we gewoon even die catalogus willen afwerken... en dan klaar en dan gaan we iets anders doen. Mm. Uh, het is dat we echt veel dichter gaan zitten bij datgene wat we sowieso altijd doen. En, maar niet alleen... Dat werk, ook alles wat daarmee te maken heeft. Het onderzoeken naar het ambacht. Wat te maken heeft met, uh, ik zeg maar wat, een, een hoboïst die zijn rietje snijdt. of een klaverchinist die uh, toch op zoek gaat naar het goede instrument. om bijvoorbeeld deze ene vuur te spelen. Um, dat gaat over bronnenonderzoek. Maar het gaat ook over de, de bevlogenheid, de passie van mensen. de liefde van onze muzikanten waarvan sommigen al dertig ja, al jaar bij ons, uh, bij de Bachvereniging, spelen. Um, dat zien wij dan uh, online? Kunnen wij dan, hebben wij toegang tot interviews met, met muzici. Ja. Uh, uh, verhalen over het snijden van rietjes, uh, uh, de, het wetenschappelijk onderzoek uh, naar het werk van Bach. Dat soort dingen. Hè. We gaan behalve die, die, uh, die hoofd, ja, dat heet dan in, in internettaal uh, heet dat dan content, hè. Uh, ja. de, de basisinhoud zeg maar. Zijn natuurlijk die tussen aanhalingstekens registraties. Van daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Um, maar daarnaast komt een heleboel extra content die aan de ene kant verbreding zal geven en ook verdieping. Um... Wacht even, maar gaat dat heel goed samen verbreding en verdieping? Uh, in mijn ervaring wel. Dat is juist, ja, je kunt van alles doen om. Je kunt heel erg um, uh, in de diepte gaan op een onderwerp. Maar je kunt juist ook heel horizontaal gaan surfen op, in het landschap. En op die manier ook dichter komen bij het onderwerp waar je mee bezig was. Nou, en hoe ziet dat er qua Bach dan uit? Nou ja, kijk, er zijn met Bach natuurlijk heel veel mensen daarmee bezig. Um, mm. je kunt, hè, we zouden nu Masaki Suzuki kunnen vragen om het hele behoorlijke te klavier te spelen. En hem drie uur lang uh, in, uh, in Japan gaan interviewen over zijn visie daarop. Maar dan heb je wel. Dan ben je heel erg de diepte in gegaan. Maar je kunt ook wat wij gaan doen. 48 Klavencine is de vraag om al die stukken te spelen. We gaan bij hen thuis op bezoek. We gaan hier in Amsterdam bij Menno van Delft... of in Bussen bij Siebe -Einstra. Maar we gaan ook in Parijs bij Benjamin Allard Of we gaan naar Duitsland. We gaan naar Christiane Rieger. Of nou ja, noem ze maar op. En we gaan bij die mensen... we vragen hen dan om één Lude en een Fuga te spelen. En daar een verhaaltje over te vertellen. En dat verhaaltje dat kan gaan van... Nou, wat hun persoonlijke relatie met het stuk is. Wat ze mm -hmm. ervan vinden. Je snijden er... het dus op, hè? Dan nou zou je inderdaad een cd hebben zoals hier ook voor mij ligt... Ja. met, met, met, met uh, Masaki Suzuki, die dat dan doet. En nu snij je het op en laat je eigenlijk dat, die hele brede keur... aan, aan klaviscinisten en opvattingen zien. Ja, het wordt dan eigenlijk stiekem ook een beetje een documentaire... over wie en wat er allemaal zo'n Bach ja. speelt vandaag de dag. En wel een beetje passende binnen onze familie. We gaan het bedoelen, er zal heus wel een keer iets gebeuren... op saxofoons of op marimba ook. Maar dat zal altijd een contrapunt zijn... of iets, hè, een extra, extra, extra, extra content. Ja. Maar in de basis willen we eigenlijk juist heel uh, uh, dicht bij onze familie blijven. Want de bach is ook wel een beetje een, een familie. En, en vooral met muzici gaan werken die daar ook... Uh, bij passen of daar iets mee hebben met die benadering van de Bachvereniging. En wat is dat dan? Nou, dat heeft te maken met een stukje integriteit. Met, uh, er is natuurlijk een Nederlandse Bach en oude muziekcultuur. Uh, die gaat over uh, wel degelijk over onderzoek, over authenticiteit... maar wel in de brede zin van het woord. Niet in de zin van zo was het en zo moet het die dogmatische kant bestaat ook, maar die is de Bachvereniging wel vreemd. Dat doel, uh, zowel onze uh, uh, eigen artistiek leider Jos van Veldhoven is heel... Maar ook de meeste van onze muzici zijn niet van het soort die zeggen, nou, ik heb er even ik ben er even ingedoken en jongens, zo moet het punt. Ja, nou, je snijdt meteen wel een heel groot punt aan, want dit, dit is natuurlijk in de wereld van de oude muziek en die is jou verre van vreemd, je bent ook directeur geweest van het festival Oude Muziek. Ik heb daar toevallig ook best wel veel rondgelopen. En <laughs> daar zijn altijd hoeks en kabeljauwse twisten over, over opvattingen. Hè? Ja, de... uh, hoe doen wij het in de geest van, in de stijl van, uh, in, de, in de goede erfenis van, nou ja, noem ze allemaal maar op, Bach bijvoorbeeld. Ja. Dat is hè, de, de, de bekende strijd tussen de rekkelijke en de preciezen. Ja, het is net religieus, uh, hè? Bijna. Is, ja, inderdaad. En ik denk dat je het in heel veel dat als je in de jazzwereld rondloopt, dat je daar ook mensen hebt die zeggen van dit ja, kan maar en zeker. dat kan niet. En ja. dan heb je ook uh, mannen met snorren en baarden van, uh, nou ja, niet heel piepjong meer, die uh, een bepaalde opvatting hebben. En dan misschien jongere muzici. Uh, het heeft dus vaak ook met leeftijd te maken. Alhoewel dat vind ik ook wel weer heel grappig dat je soms ook heel erg orthodoxe stemmen hoort weer bij sommige jongere muzici. Oh, het komt dat komt ook weer terug. Dat komt ook weer terug. Er zijn dus, uh, ja. ook golf. Even voor de duidelijkheid, want niet iedereen zit daar altijd midden in die oorlog. Uh, het gaat dan om uh, of je op authentieke instrumenten speelt uh, en of je het in de in de in de in de uitvoeringspraktijk doet van van de componist. Ja. Uh, kort door de bochten is, is dat een beetje... Hè, de, die, die zogenaamde authenticiteit. Of je streven is om zo dicht mogelijk bij vroeger te, uh, te komen. Ja. Of of je ook iets van jezelf van nu mag en laten zien. bij vroeger zien. komen wil dan ook ja. zeggen... in een onverwarmde ruimte zitten... Nou ja. uh, dat, de, dat de muizen <laughs> aan je voeten schuilen. wijze uh, van. Dat is precies wat uh, dan ook het punt van kritiek is. Uh, en dat ook een beetje de hele orthodoxe kant... van de, van de oude muziek uh, onderuit haalt. Want uh, ja... Uh, iemand zei ook, ik weet niet meer wie het was. Ik geloof, geloof ik een moderne dirigent. Die zei van ja, je kunt nooit authentiek zijn, want er is geen authentiek publiek. Uh, mm -hmm. En dat wil zeggen. Uh, ja, wij, de, zijn, wij zijn ook niet uit die tijd. Wij nee. zijn geen 18e eeuw, we hebben een ander idee over uh, wat forte, wat luid is, wat zacht is, wat, wat snel is. Wat, uh, we hebben, voor ons is een klaver simpel sowieso een raar ding. Ik bedoel, dat was niet wat wij dagelijks horen. Mm -hmm. uh, we hebben een heel ander. Uh, klanklandschap om ons heen. Dus uh, het is sowieso... dat hele streven om... Nou ja, te reconstrueren zoals het was. Wat, wat, er, wat er was in de, in de 18e of 17e eeuw. Uh, dat is sowieso altijd... Uh, gedoemd om te mislukken. Wat niet wegneemt, dat dat streven om dat te doen... en de zoektocht daarna fantastische dingen heeft opgeleverd... en uh -huh. nog steeds oplevert. Dus ik denk altijd in die strijd dat je die twee scholen nodig hebt. Je hebt ik heb ook heel veel respect en liefde. Ik, ja, ik heb eigenlijk een haat-liefde verhouding met dat hele orthodoxe. Want aan de ene kant heb ik er ook wel last van gehad... in mijn tijd bij het festival Oude Muziek. Waar je directeur van was en waar dit heel erg speelt. Hè? Ja, waar dit heel erg speelt. Of het meeste speelde. speelt eigenlijk in, in Nederland. Is dat, is dat eigenlijk de plek waar het uitgevoerd wordt? Ja, het is een wordt. soort mecca van de Oude Muziek. En dus ook een plek waar de Taliban komt, zeg maar. Hè, Jij noemt dat dus, euh, Taliban. Nou, een, vriendin van mij, een Spaanse vriendin van mij noemt dat de Taliban van de Oude Muziek... Je kunt het ook de orthodoxe noemen. Of de, de precieze uh, wat ja. dan ook. Ja. Um, wat hoe verhoud je je in godsnaam tot dat soort kwesties... als je de directeur ervan bent? En je moet het toch allebei omarmen. En je moet ze koesteren en aan je hart sluiten. En nou ja, zorgen dat ze blijven. Het voordeel is dat een festival, als het een beetje zichzelf respecteert... ook een plek van discussie is. Mm. Uh, je, kunt als een, je kunt niet als een soort van politbureau... Uh, ja, we blijven wel in de politieke termen hangen. Hè, maar zeggen van jongens, dit is het. En uh, al de rest, uh, dat, dat kan gewoon niet. Nee, je bent een plek van discussie waar mensen en opvattingen elkaar ontmoeten. Uh, ik denk ook vaak dat het uh, uh, de, de, de the proof of the pudding is in the eating. Dus als mensen met nieuwe theorieën komen, laten ze het vooral ook uitproberen. Het moet wel ergens op gebaseerd zijn natuurlijk. Ze moeten een zekere kwaliteit hebben wat de uitvoering betreft. Maar een festival is een ideale plek daarvoor. Uh, mm. Dus dat was dan ook wel weer leuk. Um, maar goed, ik heb inderdaad in, in, in de hitte van die strijd... heb ik best wel uh, ook soms, ik weet het niet, het publiek overschat of onderschat... of heb ik misschien zeker in het begin de plank soms uh, misgeslagen natuurlijk. Ik was ook vrij jong toen ik daar begon. Je bent nog steeds vrij jong. Ja, maar goed, ik was toen... Uh, Voor de oude muziek zeker. Uh, ik was dertig toen ik in Utrecht uh, begon ja. en het was, ja... Uh, yeah, maar ja, ik proef ook wel een zekere vermoeidheid. Zo van, uh, nou, dat zijn we eigenlijk wel voorbij. Terwijl ook mensen als Jos van Vel uh, Veldhoven, uh, de artistiek uh, directeur van, uh, van de Nederlandse Bachvereniging, ook mensen als Tom Koopman enzovoort, die waren vroeger wel wat strenger in de leer, meen ik dan. Uh, die zijn ook wel wat losgezongen van, van die van die van die oudere opvattingen. Ja, zeker. Dus het zijn gewoon, aan de ene kant zijn ze ook pragmatisch. Ik bedoel, uh, mm -hmm. Tom, weet, Tom Koopman we het dan over. Die weet yeah. ook dat hij als hij in het concertgebouw speelt... dat hij dan gewoon met een, met een kistorgeltje moet werken... met een stofzuigertje. Wat, wat we dan zo uh, zeg maar, in zo wandelgangen noemen. Noem, zo noemen ja. wij dat. En niet met een prachtig orgel wat Bach uh, uh, tot zijn beschikking had. En dat hij niet met een jonge sopraan kan werken... of met een, met een mannelijke alt altijd. Nou, dat kan vaak wel. Maar uh, dat hij toch uh, beter met een, met een vrouwelijke sopraan uh, yeah. kan werken... omdat dat gewoon uh, handiger is als je een internationale tournee doet... En als je dat die zaal, uh, dat, dat het overal een beetje klinkt. Ik bedoel, co uh, compromissen, concessies doen zij ook. Um, en, is, en het heeft zich ook geëvalueerd blijkbaar. En de mensen is ook meegegroeid. Jawel, jawel dat, dat hele. Alhoewel, er zijn nog steeds, en ik vind dat toch wel sympathiek, er zijn nog steeds mensen die daar iets minder uh, zeg maar, uh, soepel mee omgaan. Um, en dat, ja, ik weet het niet. Soms, als je met ze praat, ik, ik kan dan wel die, dat, die passie en dat, dat compromisloze. En dat ik kan daar ook wel op de een of andere manier respect voor hebben of daarvan genieten. Of ik, vind dat, ik denk dat dat ook een soort van zuurstof is... die we nodig hebben af en toe. He, Gustav Leonhard was natuurlijk een, een eminent voorbeeld... Van, van iemand die gewoon heel erg compromisloos was daarin. Uh, bijvoorbeeld nooit de Matthäus Passionen in, in, in, in de zaal wilde uitvoeren. He, hij heeft met de bach nog een tournee gedaan... wat zal het geweest zijn, vier, vijf jaar geleden of zo. Met de Matthäus Passionen. En toen heeft hij alleen de uitvoeringen in kerken gedaan. En in de concertzalen, zoals in Vredenburg of in, in Eindhoven... heeft uh, een Johannes Leertouwer... De, de Uitvoeringen. Ja, dus dus ja. dat die was nog heel erg streng in de leer. Die was behoorlijk streng in de leer. Ja, ja. en dat het is iets waar eigenlijk, nou goed, het had ook misschien met zijn leeftijd te maken, maar waar iedereen ongelooflijk veel respect voor had. Ja, ja. ja. we ja. gaan we gaan voetballen. Want er wordt ook nog steeds gewoon gevoetbald. Uh, Jeroen Elsof is de verslaggever. Het is bijna rust tussen Herenveen en Twente in het Abalensta-stadion. Het staat nog altijd, zoals eerder, 1-0 door de goal van Slagveer na 17 minuten. Herenveen heeft het eigenlijk vrij gemakkelijk. En dat komt omdat Twente met 10 man staat. De rechtsback Rosales kreeg in de 21e een gele kaart en in de 23e minuten gele kaart. Dat betekent dat hij al in de kleedkamer zit. Twente speelt met 10 man tegen 11 van Herenveen. Het is nu rust en vooralsnog heeft Twente daar dus heel lastig mee. Herenveen is de favoriet straks ook in de tweede. De tweede helft heeft dus een man meer. Het staat op voorsprong. Het wordt een lastige klus voor FC Twente in het Abelenstra Stadion. 1-0 voor Heerenveen. En we gaan in één uh, makkelijke beweging door naar het Radio 1-journaal. De Tweede Kamer debatteert namelijk vandaag ook weer met het kabinet... over de kabinetsplannen voor 2014. Ze komen nog niet erg tot elkaar in die algemene beschouwingen. Michiel Breedveld, jij volgt de beschouwingen voor ons. debat is rond zeven en na een korte pauze weer hervat. Hoe staat het er nu voor? Nou, het lijkt een beetje een uh, gebed zonder eind. Een herhaling van wat we vanmiddag en vanmorgen al gezien hebben. Uiteraard eerst een Wilders die uh, hard van leer trok. Opnieuw het vertrek van het uh, kabinet eiste. Nu is Emiel Roemer uh, bezig. Uh, hij ziet ook weinig in het kabinetsbeleid. en ziet ook weinig ruimte om dit kabinet te steunen. Ja, wat zien we dan inderdaad uh, de VVD die omstandig uitlegt... Uh, dat de bereidheid er toch wel is om stappen te zetten. Om te bewegen richting de oppositie. Om tot een vergelijk te komen, want de urgentie is groot, zo zegt Halbe Zijlstra. Uh, nou hebben we vandaag de hele dag gedebatteerd. Kijk. Hoe wil de fractievoorzitter van de VVD voorkomen... dat volgende week de algemeen financiële beschouwingen... een herhaling worden van wat er vandaag gebeurt? De uitnodigende hand naar u is, laten wij zo spoedig mogelijk... Uh, aan een tafel plaatsnemen en kijken waar we die balans kunnen vinden, zodat niet alleen in dit huis... maar ook aan de overkant er mogelijk tot meerderheden kan worden gekomen. Meneer Pechthond. Ja, voorzitter, uh, ik uh, complimenteer in de eerste plaats uh, mijn collega... voor dat verhelderende inzicht, maar het stopt. Dan is het wel heel vrijblijvend. Meneer maar voorzitter, als de heer Zijlstra aangeeft dat de urgentie groot is... Dan kunnen we nu toch ook in deze tweede termijn niet blijven hangen... in het uitwisselen van vriendelijkheden. En u gaat zelfs zover dat u zegt, er komen uitnodigingen. Als u een soort ceremoniemeester bent... die straks briefjes gaat rondsturen dat mensen langskomen. Ik kom helemaal niet langs. Ik wil hier praten. U moet gewoon tegen het kabinet zeggen, op die onderdelen... nogmaals, het hoeft niet tot achter de komma, moet er gewoon bewogen worden. Gaan we de plannen aanpassen? Dat kan toch gewoon nu? Nou, dat kan dus gewoon nu, uh, concludeert Arie Slob van de ChristenUnie. Je herkende wellicht ook Alexander Pechtelt van D66. Ze blijven maar proberen, maar echt concrete toezeggingen. Zaken doen, nu stappen nemen. Het komt er maar niet van. Uh, volgende week misschien. Er komt dus een uitnodiging. En dan zal moeten blijken of inderdaad oppositiepartijen... Uh, ja, binnenboord gehaald kunnen worden voor die noodzakelijke meerderheid... in die Eerste Kamer, want daar is het allemaal uiteindelijk om te doen. Dankjewel, Michiel Breedveld vanuit Den Haag met nieuws over de algemene beschouwingen. U luistert naar het programma Kunststof op Radio 1. We zijn er tot 8 uur, we zijn er bijna elke dag. Uh, dat vinden we buitengewoon prettig, want dan kunnen we bijvoorbeeld een uur aandacht besteden aan het uh, complete werk van uh, Johann Sebastian Bach. Daarover praat ik vandaag met Jan van der Bossen. Hij studeerde koordirectie ooit aan het Conservatorium in Gent. Hij is een Belg, je hoort het bijna niet meer, maar het is het toch wel degelijk. Hij uh, heeft zich in oude muziek verdiept, onder andere in hij studeerde viola da gamba, hij was zanger... Koorzanger. Hij was dirigent, directeur van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Later was hij dat in Barcelona. Hij is nog steeds verschrikkelijk jong, maar toch mededirecteur... van de Nederlandse Bachvereniging. En hij heeft een waanzinnig project onder zijn hoede. Want hij gaat namelijk het totale werk van, van, van, van Bach. 1100 werken, 160 uren muziek. Dat, dat wordt allemaal toegankelijk. Dat wordt allemaal online gezet. Dat begint vanaf mei 2014. En uh, dat wordt nu allemaal opgenomen bij stukjes en beetjes. Je vraagt je af wie betaalt dat. In vredesnaam. Zou dat dan toch de belastingbetaler zijn? Nee, Jan van der Bossen? Oh, ik had zo gehoopt. Dat we het niet over geld zouden hebben. Nou, heel kort even. En dan hoorde ik net nog een halve zijsta ook langskomen. Dan denk ik: van, Voor Ja, maar hallo, ja, wie cultuurbezuinigingen. Ja. Wie heeft er nou geld om het totale werk van Bach op te gaan nemen? Nou, er zijn. Er, uh, ik of is iets, dat nou, gewoon sponsor? Dat is hoofdzakelijk bijna uitsluitend sponsorgeld. Ja, ja. En we hebben natuurlijk de bedoeling de Bachvereniging wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler, ook door mij dus. Mm -hmm. um, maar dat betreft niet het project Olof-Bach. Nee, dat, nee. De, het We zijn jaren bezig zeg maar, geweest om de fondsen bijeen te uh, krijgen. Daar hebben we gewoon extra geld voor, uh, ja. voor moeten inzamelen. Ja. En dat is gedeeltelijk particulier geld. Er zijn ook een aantal fondsen die ons van harte ondersteunen. En, en zo, wat zo. mij ja. fascineert en waar ik ook alles van wil weten... is dat er een geheime uh, gullegever is. Ja. ja. Kun je er iets mee, meer over vertellen? Hoe die heet bijvoorbeeld? Hij houdt erg van Bach. Ja. Ja. ja, het is een hij. Het is een hij, ja. Hij houdt erg van ja, Bach. Hebben we hebben wel de, de helft van de wereldbevolking uitgesloten. Het is een Nederlander, want Nederlandse Bachvereniging Joop van den Ende houdt bijvoorbeeld heel erg van Bach, weet ik. Ja. Ja, we hadden hem uitgenodigd voor onze laatste Matthäus. Heeft hij toch op het laten moeten afzeggen? Ja, iets door. anders. Dus. Uh... We gaan, ja, geen, namen we noemen, gaan geen namen noemen, hè? Maar nee. er is een gullegever. Nee, we zijn heel blij met hem. Nou, dat project, dat wordt langzaam maar zeker uitgevoerd. We hebben al een klein beetje uh, gehoord... Uh, want we zaten net helemaal diep in die wereld van de, van, de, van de oude muziek... maar we hebben net al een beetje gehoord wat dat dan zoal kan behelzen. Dat is dan bijvoorbeeld uh, opnames van clavicinisten over de hele wereld. Dat wordt thuis gedaan, specifiek thuis... omdat de klavissin een thuisinstrument is? Of... Precies, ja. Dat is ook een beetje wat hè, de... de... We gebruiken die nieuwe media niet alleen uh, als vervanger van de cd... of om, om, om hip of modern te zijn. We denken ook dat het inhoudelijk heel, heel bijzonder is... dat je juist door die, door die nieuwe media... Uh, eigenlijk toch weer dichter bij Bach kunt komen. Uh, uh -huh. Want een klaversimbel in een concertzaal... in een recital van, van uh, twee uur met een pauze... is toch een beetje een raar ding. Dat is toch eigenlijk een beetje afgekeken van het piano recital. Uh -huh. Die muziek is daar niet voor gecomponeerd. Uh, die is, uh, dat werd ook op die manier niet uitgevoerd in de 18e eeuw. Uh, het klaversymbool was hoofdzakelijk een, een huisinstrument of een instrument wat in het barokorkest een beetje de boer bij elkaar moest houden. Ja. Een soort van Job Cohen van, de, van het barokorkest, zeg maar. <laughs> um, en, uh, nou ja. Ja, is het toch eigenlijk wel qua reputatie of qua, qua imago... Is, het, is dat toch wel aardig beschadigd in de, in de finale van zijn carrière? Ja. Dus ik hoop niet dat het <laughs> er klaversymbols klaver over gaat. Met het is het iets beter geworden. Nee, er, was, ja. er is wel degelijk virtuoze prachtige klaversymbols, solo muziek. Hè. Dat, dat, dat bestaat ook. Maar goed, dat hoort op, in een kleine kring. Ja. Uh, begrijp dat, precies, ik ja. ja klaversymbol klinkt ook eigenlijk pas echt goed als je er een beetje dichtbij zit. En dat, kan, dat kunnen we nu juist doen met die opnames. ja. ja. ja. En, maar, maar tegelijkertijd, dus we krijgen arias te horen... maar we krijgen ook de grote, grote werken te horen. En die worden dan heel anders Zeker. geplaatst. Ja, de kantaten en de grote vocaal-instrumentale werken. De matthäus passion de Hoge Messen, het Weihnachtsoratorium. Die gaan we opnemen in, in kerken, waar we ze ook meestal uitvoeren. Ja. Um, Wel in de, in de bekende Nederlandse bach traditie. Dat wil zeggen, ik noem dat altijd kaal... Maar is dat, is dat een goede samenvatting? Kaal? Het hangt ervan af wat je met kaal uh, bedoelt. Nou, kaal bedoel ik dat het niet heel groot en, groot ja, en bombastisch nee, gaan... neergezet wordt. Het nee. is altijd in, in, in, in een kleine nou, in bescheiden... Die... bescheiden... Ja. Nou, bescheiden zou ik het niet noemen. Dat is, gewoon, uh, dat is dan in die zoektocht naar, naar, uh, naar de muziek van Wacht en de authenticiteit. Uh, zijn wij, en niet alleen Jos van Veldhoven, maar ook heel veel andere dirigenten... Uh, tot de vaststelling gekomen dat nou ja, het, het fenomeen koor uh, uh, met, met, met 20 tot veertig mensen... dat dat eigenlijk uh, uh, nou ja, niet of nauwelijks bij Bach hoort. Wat niet wil zeggen dat we dat uh, a priori uh, verfoeien, of dat niet meer gaan doen of dat, dat lelijk vinden of wat dan ook. Uh -huh. Maar je merkt gewoon dat de polyfonie van Bach... en de, de, zijn specifieke uh, schriftuur, de tekstplaatsing... Uh, zodat het allemaal zoveel mooier en beter tot zijn recht komt in, in, in wat... Nou ja, we moeten ze dan kleinere bezetting noemen. Maar klein is in marketing te hebben, een heel slecht woord. <laughs> Bescheiden ook al. Uh, het, is het, ja, het, het, het klopt gewoon. En nu ben ik al, begin ik al zelf weer een soort van Taliban uh, uitdrukking. Ja, nou, ik vind het gewoon eerlijk maar, gezegd. Ook gewoon een kleinere bezetting. Ja, dan, we, dan, dan, we dan we gewend zijn. We, we horen dat. De, de, de, ja. de traditie is, is, is vaak een andere. Ja. Het grappige is. Dan, to, toen de Bachvereniging begon in, in 1921. Wilden zij zich uh, ook een beetje afzetten. Van wat er in het concertgebouw uh, gebeurde. Daar was de, de, de mengel. Berg-Bach traditie, Precies. zeg maar. Waar ze met, ik weet niet, 120 of 180... Ja, dat is gewoon groot en meeslepend en bam, bam, bam. En toen, toen dacht men van... Laat, dat, dat moet toch wel kleiner kunnen, dat moet toch wel wat intiem... dat, dat kan niet Bach zijn bedoeling geweest zijn. En dus het grappige is dat die hele oude muziekpraktijk... en dat zoeken naar de bedoelingen van de componist... dat is ook iets waar men al rond 1900 mee bezig was. Uh, alleen heette het toen nog niet... Uh, oude muziekpraktijk. Hm. Uh, en ja, het grappige is dan ook dat, dat nu... Uh, nou ja, Jos doet het ongeveer al een jaar of zes, of, zeven uh, zo. Uh, dus zeg maar, tachtig... 90 jaar later, dat opnieuw die, die zoek toch toch oplevert dat je uiteindelijk toch nog naar een. nou ja, noemen, laten we dan kleinere bezetting eh, noemen. Want zo is het inderdaad, de facto. Het ja, kan alles, wat, wat Bach betreft. Ik bedoel. Ik, ik tik dat wel eens in, Bach. En dan komen er allerlei uitvoeringen van Bach. Uh, tot, uh, je, je hebt ook uh, punk-uitvoeringen van Bach. Ik heb een, een, een cello-concert gezien met, ik geloof, twaalf cello's. Uh, de, waarbij de cello eigenlijk een slaginstrument is geworden. Uh, wild. Ik heb Indiaanse muziek gehoord op de thema's van Bach. Uh, nou ja, ga zo maar door. Ik denk dat, dat uh, het antwoord is ja, alles kan. Uh, niet dat wij alles gaan doen. Maar het, het, het is ook wel een van de specifieke kenmerken van Bach's muziek... Uh, dat hij uh, uh, heel goed overeind blijft, ook al speel je het op een fietspomp. Uh -huh. En het, het heeft ook wel te maken met aan de ene kant dat universele karakter. Uh, en ook, het is iets wat eigenlijk al bij Bach zelf gebeurde. Hè? Want Bach, de, de, het, zeg maar, de relatie tussen een stuk muziek en, en het specifieke instrument... Uh, of, of een be specifieke bezetting... Die was eigenlijk heel relatief. Want Bach uh, heeft heel veel van zijn eigen muziek. Ook muziek van de anderen trouwens. Ook bewerkt voor andere instrumenten. En een stuk komt de ene keer voor in een versie voor orgel. En de andere keer voor viool. En dan kan een organist wel zeggen... Want eigenlijk een vrijbrief is voor, voor, voor vrij bewegen. Ja, op een manier wel. Ja. ja. ja want als hij het zelf deed... Ja, wie, wie, kan jij dat dan? ook aan? Als, als groot muziekliefhebber en zelfs ook uitvoerder. Je, je, hebt, ook zelfs, uh, je hebt zelfs gedirigeerd. Ja. Kan jij dat aan? Kan Ik jij alle Bach aan? Ik, ik kan Nou, kijk, alle Bach, dat weet ik niet. Maar ik, ik, ben, ik ben heel ruim denkend op dat gebied. En Je ik bent heb, heel ook, omnivore, ik dat heb als tiener Bach al uh, leren kennen, omdat ik het zelf op de piano speelde. Dus Bach op de piano is voor mij een van mijn eerste klankervaringen. En Glenn Gould is daar heel snel bij gekomen. En ik moet zeggen dat het eerste wat ik van Glenn Gould zo fantastisch en nog steeds vind, maar toen ook al vond, is dat. Door de manier waarop hij dat speelde. Die muziek zo, zo plotseling zo helder werd voor me. Al die lijnen, die polyfonie. Dat dat allemaal zo prachtig naar voren kwam. Ik, uh, ja, ik, dat was voor mij een, een aha-erlevenis of een soort van een openbaring. Ja, nou, nou kom jij uit België. En, en België is voornamelijk een, een katholiek land. Ik, ik kom uit Nederland en ook nog uit de calvinistische hoek van Nederland. Wij zijn allemaal groot geworden met. Ik, ik spreek even gewoon voor het hele land. Maar dat is natuurlijk <lacht> helemaal niet waar. Maar goed. Uh, Laat ik voor mezelf spreken. Ik ben groot geworden met, met de orgelmuziek mm -hmm. van Bach. En dat associeer ik dus ook heel sterk met, met, met de cultuur van, van dit land. Hoe, hoe is dat dan bij jou gegaan als Belg? Nou, ik de orgelmuziek, het is ook bij mij heel, heel vroeg in huis gekomen. Mijn, mijn, mijn ouders hadden een LP, waarop natuurlijk de beroemde prelude en Fuga in de Klein. Ja. He, tada, tada, tada, tada, even voor de luisteraars. Nou ja, BWV 565. Ja. <laughs> er staat een piano. Ik zou even. Ja, je hebt het nu gezegd. Maar goed, uh, in ieder geval, dat, dat was een stuk. En dat, dat, wij hadden thuis een, een klein uh, hammond-orgeltje zo, en dat speelde ik dan na op, de, op, de, op het uh, en ik gebruikte alleen de zwarte toetsen, maar dat was heel gemakkelijk. Uh, om, dat, om dat themaatje na te spelen. Um, ik, ik, die klank van dat orgel, ik vond het helemaal geweldig. En ik kende dat alleen nog maar van, van, de, uh, van de LP. Um, maar dat had niets met religie hadden, te maken? Of dat, met die associatie was het opvoeding. niet. Nee, en dat is iets wat dat een, als ik één ding zou mogen bereiken met dit project. Uh, nou, ik probeerde wel een paar te bereiken. Maar ja. een van, van mijn echte grote doelen zou zijn om het orgel een klein beetje uh, uit zijn ghetto... Los te kunnen rukken, want dat instrument is zo waanzinnig. Dat is echt, het naast het, naast het horloge en de barometer, geloof ik in de 18e eeuw het meest uh, ingewikkelde technische hoogstandje wat er was. Leg dat eens uit. Uh, het is, je kunt het je niet voorstellen, maar je hebt pijpen die zijn, uh, die zijn iets van 30 centimeter dik en, en, en 17 meter lang. En van die kleine pijpjes uh, die eruit zien als, uh, nou ja, als, als, als, als een balpen, zeg maar. En dan heb je twee toetsen en als je die indrukt tegelijkertijd, moet dat tegelijkertijd tot klinken komen. Er was geen elektriciteit. Mm -hmm. Dat moest allemaal mechanisch. Die, die wind uh, met lucht. Hè? Met lucht. Dat, dat, het is een ongelooflijk. En, en die stemming van die orgels. en Hoe ze zo'n ding überhaupt bouwden. Dat is echt waanzinnig interessant. Maar waar in het misgaat wereld... met onze generatie. Ik doe gewoon even voor het gemak. Gooi ze allemaal op één berg. Maar is natuurlijk dat, dat dat orgel bij uitstek het instrument was dat in de kerk. Uh, werd neergezet, werd gebouwd. En dat iedereen dus associaties heeft met, met, met het christendom. waar veel mensen zich van vervreemd hebben. Dat is waar, alhoewel je ook wel nu ziet dat ook met de cantatas en zo. met de Matthäus-persoon. juist mensen die associatie wel. dan op een wat vrijzinnigere manier zeg ja. maar. juist wel weer interessant vinden. Uh, maar meer vanuit een bredere religieuze insteek. En, ik, ik en misschien hoop... ook weer een terugverlangen naar uh, iets wat, wat appelleert aan, ja. aan de mooie gevoelens ja. en, en herinneringen. Ik hoop echt. Heel erg dat we iets kunnen doen voor dat orgel. Want het is zo'n waanzinnig erfgoed. We hebben ook in Nederland nog eens een tiental van de mooiste orgels ter wereld. Überhaupt. Prachtig gerestaureerd in een fantastische staat. We hebben waanzinnig goede organisten. Dus ja, ik zou het heel, heel mooi vinden als we, dat, als we dat orgel op de een of andere manier... weer ja, de plek kunnen geven die het, die het verdient. Wat is nog meer de ambitie van dit project? Moeten wij bijvoorbeeld een andere kant van wacht leren kennen? Um, nou... Wat een andere kant van Bach zou leuk zijn... kijk, ik denk dat het goed is om... Uh, um om Bach van zijn voetstuk te halen. Uh, omdat hij daar uh, te lang en te veel op staat. Uh, er wordt veel over Bach gesproken. als de En dat is ook wat ik, als je Bach de grootste noemt... Uh, wat ik trouwens ook zelf graag doe. Maar, uh, we zijn de uitzending zo begonnen. Bach zo zijn we begonnen, we kunnen niet meer terug. Uh, <lacht> maar als, als dat betekent dat je hem op een voetstuk zet... en dat hij onaantastbaar is en, en uh, dat je hem gaat uh, vereren... dan dat vind ik dat weer minder interessant. Ik denk dat het goed is om hem van zijn voetstuk te halen... en gewoon naar zijn muziek te kijken... Um, en dan zul je al gauw zien dat hij vanzelf weer op dat voetstuk kruipt. Maar dat is een andere benadering dan dat we alleen maar alles wat hij gemaakt heeft... klakloos aannemen als het beste en het mooiste wat er is... En ik denk dus dat je hem dichterbij kunt brengen. Niet de mens, Bach, want daar weten we zo weinig over. En uh, wat ik net ook al zei. Dat is eigenlijk niet interessant misschien zelfs? Ja. Het, het zou, ik, ik, aan de ene kant zou ik het heel interessant vinden. Het lijkt me heerlijk om een dag met Bach mee te kunnen lopen in Leipzig. Hoe zijn dag. Uh, of dat het, het is, we een dagboek van Bach vinden. Ja, dat is. Maar dat, dat is nu eenmaal niks. En dat is in tegenstelling tot hè, Goethe bijvoorbeeld. Die, of, nou Mozart. Ja, uh, of Mozart, waar we veel meer brieven van hebben. Of berichten ja. van tijdgenoten. Over Bach weten we heel weinig. Dus dat is, dat is gewoon een pad wat we niet, niet moeten gaan. Maar bijvoorbeeld zijn er bepaalde, bepaalde dingen die we eigenlijk moeten leren kennen. Net zoals dat je vroeger spruitjes moest leren eten. Nou Om even terug te komen op dat orgel. Hè. Uh, het grappige is dat Bach in zijn orgelwerk... Uh, naar mijn smaak uh, de, de, de meest uh, uh, inventieve componist is de meest gekke dingen doet. De meest... Uh, ja, um, um, op de, ik, volgens mij, omdat het orgel ook zijn instrument was... Hij speelde natuurlijk ook fantastisch klaven, cymbal. en hij speelde ook viool en altviool. Maar het orgel was volgens mij zijn echte instrument. Mm. En daar voelt hij zich zo vrij. Daar doet hij echt de meest waanzinnige... Ik, zeg, ik gebruik de hele tijd het woord waanzinnig. Ik moet een beetje zouden uh, eens gaan opzoeken naar alternatieven. Maar daar doet hij echt heel gekke dingen ook. Er zijn orgelthema's, orgelfuga's. Die zijn gewoon... Die zijn gewoon uh, uh, die zijn gek. Die, die Maar wat die is daar gek aan? zijn om, niet Ja, omdat ze niet. Dus er zijn fuga's die gaan gewoon heel braaf. De Drie kant... Da, da Da Da Da. Nou, zo zijn er uh, ja. 100.000 fuga's in de 18e uh, in de, de 17e eeuw geschreven, maar of in de 18e eeuw. Maar Bach die heeft orgel-orgelfuga-thema's die. Dan blijft hij gewoon de hele tijd op dezelfde noot hangen. Iets van gewoon totaal wat je niet verwacht. Mm -hmm. Maar ook de wendingen, de harmonische wendingen. Doet dat denken aan, ritmisch. aan moderne compo componisten? Ja, op de een of andere manier is hij daar het meest mo modern in. Ja. Eh, het is ook wel zo dat veel van zijn orgelwerk uh, jonge Bach is. Dus uit zijn vroegere tijd komt. Uh, later heeft hij gewoon minder voor orgel geschreven. Of hebben we minder nagelaten. Of heeft hij meer oude stukken hergebruikt? Dat weet ik niet zo goed. Maar heel veel van zijn orgelmuziek komt uit zijn vroegere jaren. Dus misschien was het daar ook nog een beetje de. Late uh, puber, zeg maar. Die, uh, um, die te keren ging op dat instrument, wat hij natuurlijk helemaal beheerste. Want hij was niet alleen een virtuoos organist, hij was ook nog een, een technicus die het orgel van uh, die orgels ging keuren in, in andere steden, ging kijken of ze wel goed gebouwd waren. Die, hij was gewoon echt uh, helemaal thuis bij het orgel. Wij kijken nu ook wel vrij analytisch of technisch naar, naar het oeuvre van Bach. Uiteindelijk gaat het toch om, om het feit dat, dat Bach echt raakt En niet één of twee mensen, maar gewoon hele volkstammen. Ja. Jou ook. Ja. ja. Wat, waarin, waarin zit de ontroering? Dat is heel moeilijk. Uh, deze vraag is verschrikkelijk ingewikkeld. Dus dan ga ik even heel rustig achterover halen. <laughs> kan, jij, kan, je, kan, je, kan, je, kan je een moment voor de geest halen? Um... Ja, nou altijd het meest recente. Hè. Ik, gisteren was ik ook weer in voorbereiding op een programma... wat we straks doen, was ik naar die kantaten... Ichaapke Noek euh, aan het luisteren. En dan, euh, dat is het verhaal van Simeon... die oude man in de tempel die de, de baby Jezus in zijn armen heeft. Ja. Dat is de presentatie in de tempel. En die oude man heeft de Heer, de, de verlosser, de Messias, in zijn armen gehad en hij zegt van: ik heb genoeg, nu is het genoeg, nu kan ik sterven. Dat is een, een prachtig moment. Die oude man die vrede heeft met het heen gaan, want hij heeft de kleine Jezus in zijn handen gehad. En dat beeld dat is zo menselijk, zo uh, zo simpel en zo mooi. En ja, op op de een of andere manier weet Bach dat dan op, op, op zo'n manier te verklanken dat, dat je dat gewoon helemaal voelt. Het is een soort van soundtrack, maar dat is alweer onerbiedig bij dat. Het is een soort oneerbiedig van... Oneerbiedig bestond ja, niet meer hè, met Bach. Nee, relatie, nee, laten we dat... Bach. Laten we daarmee <laughs> ophouden. Ja, laten we gewoon alles gewoon benoemen. Alles zeggen wat, we, wat ons <laughs> opkomt, ja. Uh, kan je, want je, je... Je hebt koorervaring, je hebt in een koor mm -hmm. gezeten, je hebt mm -hmm. pianoervaring, je hebt dirigenteervaring, je hebt viola de gamba gespeeld. Kortom, kan je... Kan je hoe, hoe klinkt dat? Die, die, die, Geef mij die melodie aan. Van It Ghaap Nou ja, het is vooral het stukje... It Ghaap dat begint met die hobo-solo. Da, ja, da, da. Dat is een themaatje. En daar ja. vertelt Marcel Poncele. Dat is niet onze hoboist trouwens. Maar het is een interviewtje met Marcel Poncele. Een van de beroemdste hoboïsten, En die vertelt, dat is het weggewuivende gebaar... Van, uh, van Simeon die zegt... Kom maar, ik heb genoeg doen ja. Dat is die handbeweging, dat zit in de. Barok muziek gaat heel veel over retoriek. Nou ja, met, met je handen kun je ook heel retorisch zijn. Ja. Dat, is een, dat is een geste, dat is een, een gebaar, zeg maar. Die muziek. Bam, hier, Maar ja, wat is het eigenlijk? Ik, het is zo, um, het is zo menselijk. Het is zo, het is zo, eigenlijk heel direct. En het het spreekt vooral ook al heeft Bach het heel vaak over. Um, dood en dat hij verlangt naar de dood. En dat het allemaal... Uh, uh, alles is goed. en uh, de, de wereld is toch altijd een beetje fout. Hè? De, de, de wereld is... keer ja. heet het in de uh, Matthäus' de ja. Wereld ga weg, de Je hemel komt. Je moet opeens denken aan Klaartje de wereld, van Veld over ja. de kom-suze dood. Ja, precies. De zoete nee, dood. De altijd, dood is altijd mooi. omarmen en lokken van die, van die, van die dood. Ja, en toch zit er een ongelooflijke levenslust in Bach. Er zit een, een, een levenskracht in. Um, die veel grote componisten hebben. Ik denk ook, ook Mozart en Beethoven. Um, die je heel erg op een, nou ja, uh, ik mocht alles zeggen. Hè? Ja, dus, mag ik mag ook zeggen. spiritueel zeggen, op een spirituele manier... op een energetische ja. manier, wat dan ook, uh, aanspreekt. Ja, ik, ik weet het niet. Ik ben... Maar hij weet dan ook op de een of andere manier... daar net even de goede tonen bij te verzinnen... dat dat namelijk ook meteen rechtstreeks binnenkomt. ja. En nooit uh, via de buitenbocht. Ja, dat, hoeft, dat, ja. Is, dat is toch. Dat, dat vind ik het geniale eigenlijk. Nou, dat zou ook mooi zijn als we het over de doelstellingen hebben. Het zou mooi zijn als we daar nog meer mensen van zouden kunnen overtuigen. Want er zijn best nog veel mensen die Bach een beetje eng vinden of moeilijk. Dat heeft ook te maken met die associaties en kantaten in een kerk. En dat is allemaal een beetje hè, moeilijk en orgel ja. en, en het verleden. Het en, en wordt stofwacht. met oud geassocieerd. Oud. Ja, Sommige mensen vinden ook een, gewoon iemand die klassiek zingt. Dat vinden ze ook al eng, dus... Uh, maar um, ja, als je die kracht, als je dat met nog meer... Want je merkt ook inderdaad, dat is waar mensen op reageren. Hè. Ze reageren niet op de, de, de muzikologische onderbouwing. Ze gaan niet naar de Matthäus Passion weg. En dan zeggen ze niet tegen ons van... Goh, wat knap dat u de, derde in het, uh, precies, dat u de versiering uh, precies doet... volgens de, de traktaat van meneer Zo en Zo uit 1728. Nee, ze gaan naar buiten en ze zeggen van... Ah, oh, wat zong die sopraan prachtig. Ja. Of die klank van die hobo's, van die katcha's. Die... Nou ja, dat is, dat is wat je hoort, waar mensen op reageren. En ik eerlijk gezegd ook ja. natuurlijk ik bedoel ja, de rest, ik... ik vind de rest allemaal heel interessant, maar uiteindelijk... Uiteindelijk ik... gaat het daarover, ja, En niet alleen die... maar uh, oh. om het bouwwerk. Precies. We krijgen een reactie van iemand die schrijft... Goedenavond, ik wil graag een vraag stellen. Persoonlijk vind ik Bach op piano en vleugel mooier klinken dan op klaversymbol. Uh, wat is de mening van uw gast hierover? Zou Bach niet enorm enthousiast worden over de moderne concertvleugel? Nou, ik, ik, kijk, dat was, we hadden het net over die fouten... die ik in het begin uh, als directeur van het festival Oude Muziek uh, heb begaan. Ik heb in mijn uh, eerste interview heb ik ooit eens gezegd... Van, ik wacht nog steeds op de, nee, de klavessinist... die Scarlatti mooier speelt dan Horowitz. Want ik was een enorme fan van de Scarlatti sonates ja. van Horowitz. Maar ja, dat was natuurlijk een, de, de, de regende e-mails en boze telefoontjes... bij de organisatie Oude Muziek. Want hoe ik dat had kunnen zeggen... dat is toch een, een belediging voor al die uh, klavessinisten die we hier hebben. En nou ja, ik ben zelf ook een enorm liefhebber. Uh, van Bach op piano. Uh, heel lang geweest. Het heeft mij. Het klaven is een acquired taste, zeg maar. Het is niet iets. Het is net als whisky. Het is niet iets wat je bij de eerste slok uh, geweldig vindt. Met, meteen waardeert. Precies. Dus je, je hebt er tijd voor nodig. En het gaat vaak over de speler ook. En over het. Er zijn, er zijn heel veel verschillende instrumenten. Het wordt vaak ook opgenomen dat het niet om aan te horen is. Veel te direct en veel te. Veel getingeltangel. Maar. Ik heb zelf een enorme liefde voor, voor Bach op uh, de piano gehad. Ik mag het ook heel graag zelf spelen. Ik kan mm -hmm. geen cymbal spelen, dus ik, ik durf dat ook niet. Ik ga het toch gewoon op de piano altijd weer doen. Uh, de vraag wat Bach van, het van, het, uh, van de uh, Steinway gevonden zou hebben... Uh, als Bach lang genoeg had geleefd om de Steinway mee te maken... dan had hij dat waarschijnlijk ook fantastisch gevonden... maar was hij ook weer andere muziek gaan schrijven. Ja, en waarschijnlijk was hij ook gewoon doof geweest... omdat hij op zo'n hoge leeftijd was gekomen dat zijn oren niet meer deden. Want we moeten gewoon even... We moeten naar het einde. We hebben ja. nog maar één minuut. Ik stel voor dat we niet alleen het totale uh, oeuvre van Bach uitlaat voor, maar dat we ook gewoon 100 uur radio gaan maken over ja, Bach. Dat lijkt, lijkt me ook leuk. een heel mooi project. Uh, ga jij aan je tegel werken? Ik ga dan zeggen dat we twee dingen zo meteen na acht uur krijgen. Alice de Bruin die gaat dan met regisseur Pieter Verhoef praten... in de week van het Nederlands Filmfestival. Nou, daar is natuurlijk genoeg over te zeggen. Pieter Verhoef heeft ooit een gouden kalf gewonnen... voor het teken van het beest. Dat was 1981. En nu uh, is hij weer. Uh, uh, ja, hij is weer genomineerd voor een kalf. Heel spannend. Zometeen na 8 uur, we hebben nog 30 seconden. En daarin vertelt Jan van der Bos, directeur van het Festival Oude Muziek. Uh, nee, geweest, Nederlandse Bachvereniging. Olof Bach, die vertelt, die zegt, die schrijft. Zegt u het maar. Kennis is het meten van je onwetendheid. Ja, dat is diepere filosofie voor hoogopgeleiden. Oftewel, ik moet hier heel lang over nadenken. Dankjewel Jan van den Bossen, dankjewel. Dank, meneer Van den Bossen, dit was aflevering 2701. Ja, succes met Olaf Bach. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan. Radio 1. Hey, Kentstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het is honderd jaar geleden dat Simon Carmichelt werd geboren... aan biograaf Henk van Gelder de vraag, zijn we hem een beetje vergeten? Actueel theater over seks en fraude, Helmut Woudenberg... speelt een omstreden pastoor en de nieuwe show van Lenet van Dongen. In Kunst of TV, zondag om vijf over zes op Nederland 2. Het kabinet staat open